Your Friday, 24 uur lang de beste DJ sets. Yeah. Dit, dit is de Slam Mix Marathon. Right now, Hilke Boersma. Hoi Hilke. Boost your life, your life. Dit is Slam. Welkom terug bij de perfecte start van je weekend: de Pioneer DJ Tapels. zijn we gaan het naruiken van Ferrykorsten. Heerlijk setje en de Slamix marathon stoomt natuurlijk gewoon lekker door. Met een uur lang bij ons in de mix, Yves V. I can finally breathe We erbij, de Slamix Marathon EV zojuist begonnen. Lissandra stuurt, heel ik kon me tijdens Ferry Korsen nog net bedwingen... om niet naar de koelkast te lopen, maar ja, ik ben toch gezwicht voor de goudgele rakkers. Het weekend is hier begonnen. En groot gelijk heb je. De consequenties die ondervind je maandag alweer, toch? Het weekend begonnen, slam X Marathon aan. Je Sweet Disposition. Een vocal die al meerdere keren is gebruikt... Maar deze is ook heerlijk, toch? Het was uh, de John Summit en Silver Panda remix. Nu Mathis en Stadko samen met James French. Pull me through the fire. De Deadline Remix. En de 5 zit in de klok hoor. Het is namelijk 16 uur 21 en 25 seconden. Weekend begonnen hier bij Slam. Pre-party van je weekend. Hoop vragen in de Slam heb of uh, die set van Ferry Korsten online gaat komen. Alle live sets komen altijd online op uh, Slam Music op YouTube. We gaan het even fine -tunen achter schermen. Maar de aankomende week zal die uh, vast wel online komen. Heerlijke trendsetje van uh, Ferry Korsten net... Bij de zender waar hij thuis hoort. Slam. De pre-party van je weekend. Oliver Heldens, James Hype, Niki Romero. Ze zijn er allemaal weer bij. En dit is bij ons in de mix. Yves B. En Met zometeen. Nervo is set. Ook een Lucas en Steve. De meeste drie gasten waren er ook nog vanmiddag. Medusa. Hun track Ecstasy hoor je nu in de Slam Mix Marathon reception attraction. Attraction. Attraction. attraction devotion love. Dit was de Sony Poto Private Mix. Evie in de Slammix Marathon, goed je erbij bent. Misschien al onderweg naar huis. Reinig middelspits valt relatief mee. 36 vertragingen, totale lengte 117 kilometer. Dit zijn de vijf langste. A2 richting Zertige Bos tussen Lingenbrug en Waardenburg, daar 25 minuten. De A4 richting Den Haag, tussen Hoofddorp en Ringvaart Aqueduct 31 minuten. A15 richting Nimma, tussen Del en Meteren, 17 en 14 minuten op de a 27 ...richting Gorkum, tussen Evering en Noorloos. een vertraging op de A58. Eindhoven richting Tilburg, tussen Best en Moorgestel, daar 18 minuten. En rij voorzichtig er liggen daar voorwerpen op de weg. Drie flitsers. A1 richting Deventer bij Holte bij 120.8. A4 richting Leiden 14.7 en de A32 richting Leeuwarden bij 61.6. Als iedereen gewoon die slam-mix-marathon aanzet... dan is die middelspits zo voorop, toch? Moet helemaal goed komen. Zometeen om uh, 5 uur natuurlijk onze vaste resident-dj James Hype... heeft weer een vrachtlading aan Tag House meegenomen... Met onder andere dan in zijn set zijn edit van Sweet Dreams. Die ken je natuurlijk van uh, Rhythmics. Hij heeft de edit gemaakt. Die, ga je, die gaat hij die draaien straks om uh, 5 uur. En nu nog een half uur Eevee in de Slam Mix Marathon. Zometeen meteen Eevee met uh, zijn track Stars Align. Jord Nervo. En het is Alice Moss Calling in de Slam Mix Marathon. over half vijf smiddags ja, het had ook s'nachts kunnen zijn als je dit zo hoort toch lekkere donkere beats in de set van Yves met de onder andere nog Nervo My Reason zometeen je hoort Yves uh, met uh, Sound of Beating Heart en dit is Stars Align Yves Sliming Slammings you bij de Slammix Marathon. Zometeen weer een uh, restaurant DJ. Eén van de DJ's die er uh, elke week opnieuw bij is. Goochelaar in de DJ boot. En daarom een perfecte match met Slam Slammix Marathon. James Hype komt eraan. Zometeen een uur lang in de mix. Met onder andere zijn remix van Sweet Dreams. Je wordt Rewired met The Sound. En ook Fischer komt eraan. Just Feels Died. Zometeen in de set van James Hype. Dit zijn de laatste paar minuten van EV op Slep. You only call me after me